Vartanian slaagde er ook in te infiltreren in de Britse geheime dienst. Hij begon al op 16-jarige leeftijd voor de inlichtingendienst te werken. Zijn vader en zijn echtgenoten waren ook spionnen. De Russische president Medvedev heeft Vartanian een echte patriot genoemd. Kevork Vartanian is 87 jaar geworden.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 En welkom terug bij uh, Inspiratieradio. En vanavond hebben we Peter van Kant, gast. En ik kan u echt zeggen, hij zit hier echt naast me. Ik kan hem, ik kan hem aanraken. Ja, dus okay, ja, ja. Hij is er echt. En uh, ja, hij doet heel veel op uh, spiritueel gebied. Uh, hij is uh, kinderboekenschrijver. Hij heeft uh, prachtig uh, citaar gezongen. Ja. Het stigma. Ja, en Peter... ik. Ik uh, ken jou natuurlijk van de Buddha Lounge. Dat, mm -hmm. uh, he, daar ben je anderhalve maand geleden geweest. Dat uh, was, een, uh, was een primeur, want dat was de eerste keer. Wat vond jij uh, van de Buddha Lounge? Uh, ik, uh, ten eerste vind ik het uh, altijd leuk uh, als mensen een initiatief uh, neerzetten. He, gewoon, uh, dat is ook een beetje mijn uh, stel. Ja, je probeert iets en... Uh, Soms uh, lukt dat niet en soms wel. En dan komt het van het een tot het ander. Nou, die, in mijn idee was dit uh, heel geslaagd. Uh, een heel leuk idee en, uh, nou, voor de eerste keer een hele goede opkomst. Ja. En. Uh, naar mijn gevoel uh, hadden de mensen een hele fijne middag. Ja, nou, het was volle bak. Alle stoelen waren bezet. Ja. En uh, we kregen hele goede ja, feedback mm. terug. En uh, we vonden het ook heel mooi, de mantra zongen. Cathy, mm. uh, die was ook heel mooi, die zangeres. Mm -hmm. dat, uh, ja, dat was ook uh, prima. Dus ja. we gaan er zeker mee door ook. Dus mooi. Dat, uh, ja, Tino ja, die... Uh ik heb er weer van of, of ik op 11 maart geloof ik uh, weer kom dus, oké okay, ja. leuk ja. ja prima nou we hadden nog even een gesprek over uh, jezus He, dus dat is voor sommigen heel beladen onderwerp zeker als je zegt ik ga een boek schrijven over jezus dan ja. zullen je mensen half aankijken zo van nou ben je wel helemaal wijs <laughs> maar jij hebt toch het gevoel dat je wijs bent en dat je dat moet doen nou, of ik het moet doen weet ik niet. En of ik wijs me ook niet. Maar ik, ik wil het doen. En, uh, ja, ik, ik, ik vertelde net, er zijn allerlei soorten verhalen over Jezus. Maar die verhalen die zijn vaak zo los van elkaar staand. Mm -hmm. En uh, als je een spirituele interpretatie hebt, dan, dan wordt eigenlijk de historische context vaak helemaal buiten beschouwing gelaten. En uh, ja, ook bij, uh, bij, bij geschouwde en gechannelde informatie... Ja, als je het historisch onderzoek bestudeert, dan zie je dat heel veel daarvan gewoon absoluut historisch niet kan kloppen. Hmm. Dus ik, ik hoop een boek te schrijven dat wat meer die verschillende aspecten combineert. Dus ga je dan het Nieuwe Testament herschrijven of ga je nou, dan een, een combinatie <laughs> maken? Herschrijven, ja, dat lijkt me erg ambitieus. Uh, ik hoop een combinatie te kunnen maken van, uh, van, van spirituele... Uh, uh, inzichten uh, uh, die, die, die, mensen die, die vanuit eigen ervaring zeg maar over Jezus oh. hebben gesproken met het historisch uh, onderzoek en als jij nou mag kiezen als persoon Peter wat kies jij dan? Jezus in de kribbe of Jezus aan het kruis? Uh, nou dan uh, kies ik voor Jezus aan het kruis, namelijk dat is hoogst, uh, vrijwel zeker gebeurd, terwijl uh, de Jezus in de kribbe vrijwel zeker niet is gebeurd. Dus hij is niet <laughs> geboren? <laughs> <Ja>. <laughs> hij, is, hij is wel geboren, maar niet, maar niet in Bethlehem en oh, okay. ook niet in een kribbe nou ben ik wel meneer Ligt is een stukje van de sluier op van die geboorte want ik heb al lang begrepen dat zij Anton Baudard zelfs, dat is een katholiek katholiek in Rome die zei van ja nee die 25 december dat is helemaal gewoon gejat van de heidenen, omdat ze toevallig dat feest ja. al hadden die lichtbomenfeest ja. Ja. Uh, dus de katholieke kerk uh, weet al dat ze in feite de eerste kerstdag hebben gejat van de heidenen. vertel zo even hoe, hoe is dat nou werkelijk gegaan die geboorte van Christus nou het, ik was er niet bij. Dus ik kan niet met zekerheid zeggen hoe dat gegaan is. Maar uh, die, dat, die twee verschillende verhalen over Bethlehem. In, in twee verschillende evangelies, die, uh, die zijn waarschijnlijk daarin gezet om het uh, aannemelijk te maken dat Jezus uit de stam, van de stam van David kwam, de afstammeling van koning David was, omdat de joden dat nou eenmaal uh, verwachten van, uh, van de Messias. Uh, maar uh, voor de rest is het volkomen het verhaal over die volkstelling en uh, dat Jozef naar de stad van zijn voormader moest en zo dat is, dat is allemaal zeer onwaarschijnlijk dat is ook... maar heeft die volkstelling helemaal niet plaatsgevonden dan? Nou het, het punt is dat uh, wat daarover in de Bijbel staat niet, die gegevens die kunnen niet kloppen, want aan de ene kant was het ten tijde van koning Herodes en ten tweede was er een volkstelling en ten derde was dat dan uh, toen Quirinus uh, uh, vorst van, uh, van Syrië was en okay. uh, die elementen die uh, zijn nooit met z'n drieën bij elkaar geweest okay. bovendien was het bij volkstellingen bij de Romeinen niet de gewoonte om naar de stad van de vaderen te gaan maar gewoon ingeschreven te worden waar, uh, waar je leefde en waar je werkte dus, je... dus waarschijnlijk zijn dat, is dat een voorbeeld van, van latere constructies om Jezus in, in, het, in, in, de, in de context van het Joodse geloof als heiland neer te zetten. Als Messias neer te zetten. Okay. Ik heb nu toevallig afgelopen week een gesprek met iemand gehad over het evangelie van Judas. Mm -hmm. En het evangelie van Judas, diegene die ik sprak, die zei van Judas heeft... Die kus het verraad wel gepleegd, maar in overleg met Jezus. Want Jezus was ernstig ziek, had misschien zelfs wel aids. En uh, heeft dit in scène gezet om het verhaal een mooi eind te kunnen geven. Levensgevaarlijk, wat ik nu zeggen. Wat is jouw idee daarvan? Zou dat zomaar kunnen? Nou... Ja, hoe zeg ik dit op een vriendelijke manier? Zo zijn er natuurlijk nog wel, uh, nog wel 3400 uh, verhalen te bedenken hoe het gegaan zou kunnen zijn, maar als daar historisch gezien geen aanwijzingen voor zijn, dan, uh, ja, dan heeft dat voor mij uh, weinig je echt, waarde. Je gaat echt op de historische feiten af. Nou, ik, ik vind dat je. of ja, ja Iedereen mag, mag beweren wat hij wil. Maar in mijn idee, als je iets over Jezus wil beweren. dat een beetje uh, echt hout snijdt. dan gaat het dan, om iets wat echt gebeurd is. wat hij echt gezegd heeft en echt gedaan heeft. en welke impact dat had op de mensen destijds. dan moet je uitgaan van, van uh, historisch onderzoek. Ja, het is ook een en, beetje een knuppel in en, en, het onderhoek uh, verhaal, hè? Ja, nou ja. Je, je, je kunt van alles beweren. Ja. En, uh, sinds, sinds de. de de Da Vinci code zijn natuurlijk ook 4700 uh, Maria Magdalena's uh, opgestaan en, ja. over de hele wereld ja. die allemaal hun eigen relatie met Jezus hadden maar ja, het is, het is zo... Uh... Ja. Ja, we gaan Even, even, af... ja. Ja. even afrondend. Uh, wat, wat boek betreft, Peter, je, je wilt dus Peter, uh, sorry, je wilt uh, Christus, Jezus Christus in een soort historisch perspectief plaatsen. Zodat je een beetje de feiten van de fictie gaat scheiden. Dat is een beetje... Nou ja, dat ga ik niet doen, want dat is gewoon, dat is al gedaan. Ja, maar maar dat, ik wil, wil, ik wil het historisch zijn, onderzoek dan? combineren met, met spirituele inzichten. Oké. Okay. Ja, mooi. Nou ja, we weten natuurlijk allemaal dat Jezus Christus een enorm spirituele man was. Dat idee heb ik. En dat mis ik ik bijna nog wel eens een keer, als ik gewoon uh, de katholieke of de protestantse krochten uh, doorloop, dan denk ik, nou ik, die spiritualiteit voel ik bijna niet. Hè? Dus dat is wel mooi dat daar mm. nog even een accent op gelegd wordt. Ja. Een wordt ja. Van. Ja. Peter, je hebt een paar cd's meegenomen en die gaan ja. we ook uh, draaien. Het eerste nummer is van jezelf. Dat heet Samen Stil. Wil je daar eens wat over zeggen? Ja. Dat heb ik... Uh, dat is een van de vier nummers uh, van de cd die uh, zit uh, achterin het uh, in boek, wat uh, onlangs van mij uitkwam, hoe heet dat boek? Uh, de bal van Meester Volmaker. Mm -hmm. En uh, aan het einde van dat verhaal uh, uh, uh, uh, laat de held mensen met elkaar eigenlijk mediteren, maar dat zegt, dat zegt hij niet. Uh, met de held is overigens een jongetje, <laughs> uh, hij laat mensen samen stil zijn. Okay. En uh, dus dit, dit nummer samensteelt is een beetje illustratie uh, van die, die scène uit het boek. Uh, het begint met een prachtige vlasolen van Mark Citroen. Oh, mooi. Die was ook bij de Boeddha uh, ja, ja, Mark uitstekende muzikant, Ja, zeker. Uh, ook een uh, hele grote deskundige op mantra gebied. Maar we, uh, die heeft uh, meegespeeld en uh, mee uh, opgenomen bij de, deze cd... En je hoort ook nog even Mark zijn stem als zijn de meeste volmaker die nog een paar lessen uit het boek memoreert. De cd van Peter van Kan die in de uitzending is, in de studio is. Um, het is een enorme eer, vind ik, om jou hier in de studio te hebben, Peter. Je doet ontzettend veel. Onder andere schrijven. Uh, we hebben het net al een heel klein beetje over het kinderboek gehad. Mm -hmm. uh, wat je dus geschreven hebt, wat recentelijk is uitgekomen. Mm -hmm. uh, maar je schrijft ook voor Bres bijvoorbeeld en voor Onkruid. En kun je daar iets over vertellen? Ja. Uh, dat is sowieso alweer een tijdje geleden hoor. Uh, ja, ik schrijf al een jaar of uh, twintig uh, artikelen en een aantal boeken. Uh, maar artikelen zijn inderdaad uh, verschenen in... Uh, ja. Tot voor kort het bekende rijtje <lacht> spirituele bladen. Dan kom je daarbij Brez en Onkruid uit en Spiegelbeeld. Misschien. Spiegelbeeld heb ik ja. al de dingen voor geschreven. Ja. Ja. Tegenwoordig de laatste jaren schieten de spirituele bladen uit de grond, dus dan kan ik het allemaal niet meer bijhouden. Nee oké, okay, maar je bent wel al een gezetteld figuur eigenlijk. Op dat gebied. Uh, bij, bij deze jawel, zijn we uh, ja, de wat toonaangevende bladen uh, min of ja, meer. Ja. En je hebt ook wat boeken geschreven. Vertel eens iets over een ander boek van je. Uh, mijn eerste boek was een autobiografie. Die schreef ik al op mijn 28ste. Ik dacht. Je weet maar nooit. He, je kan... ja, misschien word je nog eens beroemd. Ja. Nee, ja. ik dacht, je weet maar nooit wanneer je het afgelopen is. Dus je kan niet, eh, niet, vroeg, niet vroeg genoeg beginnen met je autobiografie. Ja. Um, ja. Moet je dan elk jaar schrijven, hoe van dat? Ja, er komt een, uh, een appendix erbij. Ja. Ja. Ja. Precies. Um, nee, ik, ik werd toen gevraagd om een vervolgverhaal te schrijven uh, voor, voor een blad. En toen dacht ik, ik schrijf gewoon over mezelf, dan hoef ik niks te verzinnen. Met het idee dat het makkelijker was en later bleek dat het eigenlijk andersom is. Dat het veel makkelijker is om iets te verzinnen dan om over jezelf te schrijven. Oh ja? Maar goed, ik was er toen eenmaal aan begonnen, dus toen uh, kon ik niet meer ophouden. En, en is dat een boek geworden. Um, en, uh, een ander boek is een bundel met korte verhalen. Um, kinderboek nog een, uh, nog een boek met korte verhalen en uh, nou dat is het, dat is mijn oeuvre <laughs> en dus een hele, heleboel artikelen in, in, in de loop in allerlei tijdschriften ja. en bladen ja. Ja. Ja. ook op uh, afgelopen jaren was ik uh, hoofdredacteur van Eigentijds Magazine de eigentijds magazine, dat is een, een, een, een internet-tijdschrift? Uh, ja. dat is uh, een internet-site, uh, uh, maar ook uh, uh, één keer per jaar of één of twee keer per jaar een uh, papieren magazine. Oké. Okay. Dat kwam samen met uh, Eigentijds Krant uit. Eh, sorry. En ja, in, interview je dan uh, de deelnemers van het Eigentijds? Of, uh... Uh, nou, ik had eigenlijk de vrije hand, dus ik. ik, ik ik een lead interviewde interviewen of liet interviewen mensen die ik uh, interessant, interessant vond. vond ja. Ja, ja, mooi. Uh, soms van het festival, soms naar buiten. Ja. Heb jij ook iets met de organisatie te maken? Uh, het eigen testfestival? Uh, uh, ja, de laatste jaar uh, regel ik uh, uh, muziek. Hmm. En, uh, en onlangs uh, het eerste Eigentijds Winterfestival in Rotterdam. Uh, dat heb ik georganiseerd. En, en ik was daar en het was een hele goede sfeer. Het ja. zag er perfect ja. uit, allemaal. Ja, dat oh, ja. was, was echt heel uh, geslaagd. Wat was er te doen, uh, Herman? Uh, er was van alles. Er was een zaal waar. Uh, ja, waar allemaal winkeltjes stonden. Hoe noem je dat? Een soort uh, overdekte markt, een spirituele markt. En daarbij, Joy is een oud schoolgebouw uh, met klaslokalen. En die klaslokalen werden allemaal ingevuld door... Uh ja, door de deelnemers van het Eigentijds Winterfestival. Uh, ja. De een gaf yogalessen, de ander gaf uh, dus meditaties. Het zo uh, zoals het in de zomer ook is, ja. met de tenten. Ja, en er was een, een, een lokaal voor muziek. En daar heeft Femke nog uh, opgetreden. Ja. Ja. Dat was, uh, was heel leuk. Een dus ja. je met lichtconcerten. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. En er komt kort binnenkort weer iets aan, heb ik begrepen. Dat uh, is niet een joy, maar het is wel een joy. Uh, dan ga je met Tijn Taube samen doen. Uh, ja, klopt. Uh, 28 januari uh, speel ik met Tijn Taube samen. En met Femke. En met Femke. Femke als, uh, ja, ja, ik ga uh, er uh, spelen. We. Ja, ja. Ja. Ja, Leuk. Dus we doen weer uh, Songs of Silence. Heerlijk. Oh, ja. he? dus, dus, ja. dus wat jullie bij Buddha Lounge hebben gedaan, dat ga je dan daar doen, maar dan met Femke... Een tuin. Ja. Ja. ja. En dat zijn soms twee... is, is, is, is hè, het is niet een vast uh, groepje mensen, maar het zijn een stuk of uh, acht of tien uh, muzikanten die een in een wisselende samenstelling uh, hmm. spelen. Maar, maar altijd uh, met verstilde muziek of verstellende muziek. Nou, ja. maar... oh, en 10 april is bij elkaar, dat moet gewoon goed gaan. Wat? 10 april is bij elkaar, moet gewoon goed gaan. Uh, Femke, Femke en... en uh, ja, ja. Oh, Oké, okay. ja, 10 april... Uh, Zegt jou niks, maar wel wat natuurlijk. Um, we hebben het even over het eigen festival gehad. Ik heb hm. er vijf jaar gestaan uh, met een tent, in de communicatietent, dus ik, ik weet heel goed wat het is, maar de luisteraars misschien niet. Hm. Ik uh, kan alle luisteraars uh, aanraden om daar een keer naartoe te gaan. Het is uh, drie dagen, lekker in het weekend. Je kan lekker shoppen, je kan tien workshops doen in dat uh, weekend, en je kan lekker optredens zien, enzovoort. Maar... Wat. wat uh, als jij nou de luisteraars thuis zou willen vertellen. van waarom moet je naar het eigen tijd Wat zou je dan tegen ze zeggen? Um, nou ja, dat moeten. Ja, moeten euh, Maar waarom he? zou je daarheen gaan? Ja, wat, waarom wat zou je daarheen willen precies. Om te ontmoeten. Uh, uh, ja, ja. Het is een. Uh, uh, het, is, het is begonnen als, uh, als, als uh, redelijk kleinschalig met allemaal workshops. Het gaf de workshopsgevers gelegenheid om wat, uh, ja, wat promotie uh, te bedrijven. Maar in de loop der jaren is het echt een, uh, iets geworden wat, wat energetisch zich al gevestigd heeft. Dus als, als je komt, dan is er al wat. En, en dat wat, dat is een, een sfeer waarin uh, ja, heel veel warmte is, waarin heel veel uh, aandacht voor elkaar, ontmoeting. Maar ook uh, aandacht voor de aarde, uh, verantwoordelijkheid. Uh, we zijn als spirituele beweging, om het zo te zeggen, en De loop der jaren opgeschoven van een soort uh, bizar randverschijnsel. Uh, naar, naar ja, eigenlijk, eigenlijk de, de, de, de culturele voorlopers. Ja. En uh, ja, dat geeft een bepaalde verantwoordelijkheid. Ja. Mooi. Mooi. Mooi moment om naar muziek te gaan, ja. denk ik. Uh... Nou, je mag naar de volgende CD. Uh... Peter, oké. Okay. De Alman Brothers Band. Ah, ja, uh, dat is uh, ik, uh, mijn, ik hou erg van, uh, van melodieuze gitaarmuziek. We uh, ik heb het niet over akoestische gitaar, zoals net, maar over uh, elektrische gitaar. Uh, en uh, mijn favoriete uh, gitarist is Duane Allman, de stichter van de Alman Brothers Band. En op het nummer Blue Sky kan je horen hoe ontzettend lieflijk elektrische gitaar kan zijn. multimodal <laughs> luisteraars, welkom terug bij Inspiratieradio we hebben vanavond Peter van Kan in de uitzending en Peter is onder andere schrijver van het boek De Bal van Meester Volmaker hij is er Casper, de nieuwe held van de kinderen tussen de 7 en 12 jaar de jongen die ouders tot voorlezen inspireert de zaffel die je aan het lachen maakt met zijn droge humor die de bal van zijn meester moet beschermen tegen de koning, die volhoudt waar anderen zouden afhaken de vriendschap en eerlijkheid op waarde weten schatten het is het eerste kinderboek van uh, Peter en uh, er zit een gratis cd bij met nummers om uh, mee te zingen of lekker bij weg te doezelen. Peter, hoe ben je ertoe gekomen om een kinderboek te gaan schrijven? Um, mijn nichtje ging uh, jarig worden en uh, ik dacht, uh, weet je wat, ik schrijf een verhaaltje voor haar. Ik schrijf wel vaker korte verhalen, uh, ook wel één keer eerder een kinderverhaal. En... Uh, Drie pagina's dacht ik, hmm, het schiet niet op. En na zeven pagina's dacht ik, dit wordt hem niet meer voor deze verjaardag. Om een lang verhaal kort te maken... Uh ik heb haar een bol gegeven voor een boek. Oh, oh, oh, oh, oh, ja. <laughs> en uh, pas bij haar volgende verjaardag uh, was het boek uh, klaar. Want uh, ja, ja het, het verhaal schreef zichzelf en het duurde maar en duurde maar. En op een gegeven moment besefte ik: Nou uh, ja, het wordt dus een boek. Leuk. Zo is het gekomen. Zoals een oom hè? Daar heb je wel vaker last van, Falkmop. Uh, van je begint een verhaaltje te schrijven en dan denk je: Nou ja, ik maak er een boek van. Uh, ja. Ja, nou, dat is zo. Ja, ja. Maar dat vind ik ook het leuke van schrijven. Dat je als schrijver zelf verrast kan worden door wat, wat eruit komt. Ja. En inhoudelijk het boek, is het een, een, een proces van jezelf? Want jij zei in het voorwoord, of tenminste dat, dat, dat vertelde ik net, dat je doorgaat waar anderen afhaken. Is dat de kracht van Peter? Mm, net iets meer? Mm, weet ik niet. Ik ben, ik ben vrij taai. Dat wel. Ehm... Uh, kun je vertalen als volharding? Ja, nou, dat, dat, dat is ook wel. Ik ben, uh, ik ben redelijk eigenwijs en dat is Kasper ook. Dus er zit zeker een aardig wat van ik Kasper. heeft gewoon twee autobiografische boeken geschreven hoor je. Mm. <laughs> <laughs> nou ja, elk boek is natuurlijk autobiografisch. Ja. Ja. Uh, maar uh, Casper is ook is wel, uh, uh, het is een jongetje van, nou, hij wordt geschat door lezers tussen de, tussen de 9 en, en de 15. Zijn leeftijd staat er niet in. Maar hij is aanzienlijk wijzer dan ik was op die leeftijd, dat, uh, dat weet ik wel. Maar dat zijn alle kinderen van nu ook wel, de nieuwe tijdskinderen ja, ja, hebben een ja, bepaalde ja, uitstraling ja, en ja, charisme, dat is, maar dat je zegt ja. van jeutje. Ja, dit is ook een boek... Uh, wat echt wel bij deze tijd past. Dat, zou, dat is een boek van wat 30 jaar geleden gewoon totaal niet begrepen zou zijn. Nog door de kinderen, nog door de ouders. En hoe was de reactie van het nichtje? Nou, die was uh, zeer, uh, uh, uh, uh, hoe moet dat zeggen, ego-strelend, uh, voor zover het ego aan het schrijven te pas komt. Die zei, nadat ze het uh, gelezen had, het is één van mijn twee favoriete boeken. Nou, dat is geweldig. Ja, dus ik Dat, dat is echt doen. een heel mooi. Ja. En Casper, uh, die gaat met een prinsesje iets doen? Ja, althans hij... Kijk, de koning wil zijn bal hebben. De bal die hij van zijn meester heeft gekregen. Dat is een bijzondere bal. En uh, het prinsesje, dat moet eigenlijk daarbij uh, haar vader helpen om die bal te krijgen. Het is maar net wie Kasper de bal toespeelt eigenlijk. <laughs> ja, maar eigenwijs als hij is, valt hij nog voor dreigementen, nog voor verleidingen. Maar nou, wel voor uh, het prinsesje? Nee. Ook niet? Nee, nee. nee. Jeetje. Nee, nee. En had je je nichtje in gedachten in een personage in het boek? Nee. Dus nee. het is echt helemaal puur, puur. Ja, het, is, uh, het kwam gewoon uh, zoals het kwam. Ja. Mooi. Ja. Um, een heel ander iets. Jij bent de eerste uh, yoga-leraar in Europa die in een rolstoel zit. Je, uh, althans... De eerste door de yoga, Europese Yoga Federatie erkende yoga leraar met een diploma Wat bijzonder, zeg. Dat was toen heel bijzonder. Ja, ja. Ik weet niet nu zullen zijn er zeker meer yoga docenten in de rolstoel. Toen, toen niet. Dus de eind zo halfwege jaren tachtig. Hoe is dat zo gekomen, dat je in een rolstoel bent gekomen? Uh, dat staat in die autobiografie. Is dat het, <laughs> ja, is ik dat dat nog is dat, is dat het geluk bij een ongeluk waar jij uh, over is praat? In, in, in, op je site haal ik dit vandaan? Nou, dat, het boek heet uh, Op zoek naar het ongeluk. Op zoek naar, oh ja, uh, ik heb een ja. auto-ongeluk gehad en daardoor een dwarslezing uh, okay. opgelopen. Dus je hebt ooit gewoon goed kunnen lopen? Ja, ja, ja. ja. Ik was bijna proefvoetballer. Uh, ja. Dus toen was je jaar 20, moet ik ja, zo even terugrekenen? Ik was uh, 22. 22? Ja. Ah, oh, een klap bestaat. Ja. Het was letterlijk en figuurlijk een klap. Ja. Wat, een, wat aan lessen heb je dan te leren? Ja, ik en heb ik, er veel, aan, uh, veel van, van geleerd. Ja, ik heb leef, de vrijheid ja. om te zeggen dat als ik jou zo zie, uh, dat je dat volledig met vlag en wimpel doorheen bent gekomen. Het is een woute uitspraak, maar. Ja, ach, wat je. Is ja, uiteindelijk zien, is het ook vooral ja. een kwestie van doorademen. Hè? <laughs> ik bedoel, uh, uiteindelijk is, is, is zoiets als een dat is natuurlijk een fikse tegenslag. Maar ja, de tegenslagen die, die horen bij het leven. Ik bedoel, ja, als, je, als je vrouw je verlaat, dat is ook een tegenslag. Als je je baan kwijtraakt, of nou ja, noem maar op. Hè? Dat, dus, en, ja, je deelt daarmee, je ademt door en je gaat door een proces, en uh, op een gegeven moment, uh, ja. ...neemt het leven je weer mee in de volgende golf... ...en dan komt het volgende probleem. en uh, ja ook niet op. Maar, ik, het is een raar woord, maar ik zeg... ...ik vind het prachtig, zoals jij, zoals jij ermee omgaat. Ik heb nou, ook heel veel respect ervoor. Ja. Uh, gaan we nou, zitten ik, met de tijd, ja. ja. Uh, nou, je hebt uh, het laatste... ...nummer, wat je hebt... Uh, ...meegenomen. En dat is... Uh, I could give you anything van Kitana. Ja, mag ik dat introduceren? Yeah. Oh, ja. Uh, Kitana is een hele goede vriendin van me, Amerikaanse singer-songwriter. Okay. Ik organiseer ook al een aantal jaren haar uh, Europese tournees. Uh, ze komt dit jaar ook naar Nederland uh, 6 juni in de Mozes en Aaron kerken oh, leuk. Leuk. en ik vind haar echt de top van uh, spirituele singer-songwriter muziek en dit nummer heeft ze geschreven uit, uh, om een uiting te geven naar de dankbaarheid voor haar uh, haar, uh, haar guru haar uh, lerares Hello. our so love. bij Inspiratieradio, onze nieuwjaarsuitzending. Uh, we hebben als gast Peter van Kan, en hij doet heel veel spiritueel gebied. Uh, het is bijna te veel om, uh, op te, om op te noemen. noemen. Peter, uh, dit is het laatste blok, dus... Uh, ja. Alles wat je nog niet hebt gezegd, dat uh, mag je nu gaan zeggen. Ik krijg bijna de neiging om snel te gaan praten, om alles er nog uh, In de tijd, even ja. doorheen te jassen. <laughs> uh, ja, jij uh, bent heel erg gecharmeerd van Jokanamba. en ik weet erg blij dat je dat zei, want dat is voor mij een mijlpaal. Dat heeft voor mij echt wel een, een bepaalde richting uh, gegeven aan mijn leven. Ik heb hem ook al nou, 30 jaar geleden, nou, 25 jaar geleden gelezen. Wat, wat heb jij met Jokanamba? Uh, nou, uh, hetzelfde als jij. Ik, uh, de autobiografie van een yogi, dat uh, was voor mij echt uh, het boek wat me wat, wat het meest uh, geraakt heeft in mijn hart of in mijn ziel, of hoe je het noemt, ergens. En uh, wat me ook uh, heeft doen besluiten om echt uh, het spirituele pad want ik was wel met spiritualiteit bezig maar ik besefte van ja, je hebt echt een training nodig dus je, moet echt, uh, je moet echt helemaal voor gaan je kunt niet alleen maar eens een beetje hier wat leren en daar eens een workshopje doen en dan gewoon doorleven ik, de, dus ik heb een, dat boek heeft me ge, geïnspireerd om echt uh, mijn leven om uh, te laten draaien om, om zelfrealisatie en dat ja wat was dat voor persoon dan? Het was een, uh, een man, uh, in 1893, geboren in India, 1920 naar Amerika gegaan en daar gebleven. Dus hij was de eerste grote yogi die gebleven is in, uh, in Amerika en... Uh, daar ja, mede de zaden heeft gelegd voor, uh, voor wat we nu zien dat voor, uh, aan de eigen tijdse spiritualiteit je zou kunnen zeggen dat mede door hem, dat is een grote uitspraak wij nu uh, ...zal op dit pad zijn... ...en dat heeft natuurlijk ook, ook met de, de tijd te maken... ...maar je zou ook kunnen zeggen... ...hij was gewoon zijn tijd 80, 90 jaar voor zetten dus. Want India was natuurlijk heel spiritueel... ...in die tijd... ...en het Westen was helemaal niet spiritueel... Uh, ...inmiddels is het Westen redelijk spiritueel... ...in India is een stuk minder spiritueel. Dat dus gaat letterlijk zijn beweging... ...van India naar Amerika... Dat, heeft ook, ...dat is ook een beweging letterlijk geweest... ...van de spiritualiteit uit India naar het Westen. Om onmiddellijk de vraag, Peter... ...wat is voor jou spiritualiteit ja um, nou uh, letterlijk gezien hè, gaat het om het besef van dat, uh, dat wij uh, spirit zijn hè, dat, dat de mens een geestelijk wezen is dus dat voor zover wij ons identificeren met met, het, uh, met materie met het lichaam we uh, onze eigen, ons eigen lijden in stand houden en dus het uh, ja, het besef dat, dat ik een tijdloze wezen ben die zich tijdelijk in materie uh, uitdrukt en met de beperkingen van materie te maken heeft daar gaat het voor mij om geweldig dat is wel heel letterlijk in jouw geval ja geweldig ja Hey, we gaan even naar muziek, want eigenlijk, uh, volgens mij vooral, ben jij muzikant. Wat is een beetje het belangrijkste wat voor jou geldt, toch? Ja, het, het gaat een beetje bij vlagen, hè? want ik, uh. ik ben muzikant, schrijver en leraar. En de ene fase van mijn leven is de ene weer wat meer op de voorgrond dan de andere. Maar als je mij zo'n vragen wat... Uh... Wat heeft hij het meest tranen doen storten enzovoort? Ja, dat is toch dan muziek inderdaad. Ja. Je hebt vier cd's gemaakt, heb ik begrepen. Ja, dat klopt. Ja. En zijn dat mantra-achtige cd's? Of wat, wat... Nee, dus op één cd staan wel een paar, ja, moet ik dat zeggen, eigen tijdsmantra-achtige dingen. Um, nee, het is singer-songwriter muziek. Ik was vroeger drummer, dus ik ben als rock'n'roller begonnen en uh, geleidelijk aan uh, meer de spirituele kant op gegaan dat is in de muziek ook, uh, ook te horen ik heb ook uh, een aantal keer uh, tours gemaakt met uh, Talia Marcus, een violiste uit de band van Van Morrison hmm. heel spirituele dame maar word ik ja, jaloers dat hoor, namens meegemaakt <laughs> ja, Robsie staat er voor meteen ja ik ben ja, ook drummer, maar dat wist jij nog niet. Maar okay, bij deze... Ja, ja, Oké. Okay. Um, ja, en uh, ja, muziek is wat me het meest uh, aan het hart ligt, absoluut. Dus ik... Uh ik vind het fijn uh, dat er steeds meer uh, gelegenheden komen... om, uh, om ook uh, muziek met een spirituele inslag uh, te delen met het uh, publiek. Hè. Ja, je geeft 15 ook mensen de kans, Vijftien jaar geleden, kont, ja, ja. Jaar geleden ja, dan kon je nog twee keer op een festival spelen in je ene jaar. En dat, dan, dat was het eigenlijk weer. Maar nu uh, ja, komt daar toch steeds meer uh, gelegenheid voor. Ja, dat ik begrijp dat je maart weer in Haarlem gaat optreden... Uh, ja, dat klopt. Elf hoe, maart hoe, laat is. en waar. ja uh, uh, is een rare jaren jaren weer aan jou. <laughs> Nou, weer op het station van Haarlem. Ja. Ja, dat zal wel weer om twee uur meer spelen, denk ik. In de ja. boedenlounge. Ja, precies. We ja, ja. erg blij. Ja, um, um, ja we, we kunnen een heel lang verhaal... maar in feite kunnen mensen jou dus uh, bereiken via jouw website. En dan ja. kunnen ze jouw cd's ook vinden... en dan ja. kunnen ze ook zien wanneer waar ze je kunnen boeken... en eventueel ja. de Songs of Silence uh, groep. Ja. Nou, noem jouw website even, als je wil. Nou, nou petervankan.com. Aan elkaar. Peter van ja. kan aan elkaar. Ja. Com. Ja. Wat, Wat doe jij verder... Uh, Stel dat mensen geïnteresseerd zijn thuis en die zeggen... Goh, nou die Peter van Kand, daar wil ik iets mee. Uh -huh. Wat, waar kunnen mensen zich voor opgeven bij jou? Nou, uh, songs of silence. ze ja, dus kunnen ze dus, boeken. Ja. Uh, dat is overigens een muziekgroep die uh, steeds wisselend optreedt. Maar uh, ben jij er altijd wel bij? Is dat een beetje de kern? Of niet? Per se altijd. Ik okay. vind het ook leuk om er wel eens niet bij te zijn, maar ik ja. ben wel de initiatiefnemer. Prima, ja. ja. Uh, ik geef regelmatig een beetje een beetje een vriendin een vriendin van mij, Mahatma Revier, van Spirit Coaching. En verder de komende tijd uh, ja, niet zo heel veel, want dan probeer ik juist de ruimte te houden om, uh, om te schrijven. Ja. Ja. Maar goed, verder, je geeft yoga. Geef je dan uh, regulier elke week? Of? Nee, nee, dat is meer op ad hoc basis. Mm. Uh, hier en daar, op, uh, op festivals of, of wat ook, mede yoga of meditatie liever. Soms klankworkshops. Nou, leuk. Ja. Hey, en kunnen mensen bijvoorbeeld je ook gaan bewonderen uh, bij het eigen tijds van het komende zomer? Uh, ja, ik doe al heel lang de zondagochtendbijeenkomst, uh, viering, dienst. dienst ja. <laughs> nou, dat heb ik al een keer gezien. Uh, wat uh, leuk. Okay. Ja. Ik dacht, oh ja. God, nou, grappig. Ja. En uh, ook vaak uh, treed ik op, maar uh, dit eigenheidsfestival uh, uh, geef ik mijn uh, plaats al van Ketana. Want die gaat ook op het festival spelen. Oh, leuk. Ik speel misschien met Mark Citroen zijn band mee. Uh. Oké. Okay. En uh, er komt ook een kinderprogramma op basis van, uh, van uh, mijn kinderboek uh, bij het eigenheidsfestival. En uh, ja... Spannend. Ja, ja. <laughs> ja. Allerlei uh, ook gezonde producten kan je ook nog vinden op mijn uh, website. Van wie gezond wil leven. Nou, ja, hey, ontzettend bedankt dat je... Dat je hier uh, wilde zijn. Uh, nou, Herman heeft nog een voor ja, Jullie bedankt. Ik uh, vond het heel leuk. Uh, het ziet er allemaal uh, professioneel ja. uit, moet ik zeggen. En, uh, en gezellig. Nou, we zijn blij dat je alsnog ja. toch hebt kunnen komen. Over doorzetten. Daar hoef je geen Kasper ja. voor te heten. Maar gewoon Peter. Dat ja. kan ook. Bedankt aan de Wegenwacht. We hebben... Uh, of we. Ik heb niets. Rob heeft samen met onder andere Angelique van der Riet en uh, Peter Tonen inspiratiespel ontwikkeld, op de Maya mm -hmm. Astrologie gebaseerd. Mm -hmm. Er is een Engelse en een Nederlandse uh, editie van. Je mag kiezen. één van de twee is voor jou, of je de Engelse of de Nederlandse wilt. Alsjeblieft, namens Inspiratieradio ja. en andere lui. Dus. Hartstikke leuk. Voort uh, um, uh, we, uh, we gaan eerst even right naar de muziek. Oh, Oké. Okay. Terug bij Inspiratie Radio. Klinkt gek als ik zeg welkom terug, terwijl ik iedereen ga bedanken, omdat we aan het eind van de uitzending zijn. Ik wil bedanken Rob Spruit voor de techniek. Dag, ja, graag gedaan. Dankjewel. Yvonne Lips voor het uh, inhaken voor de Maya Astrologie, omdat de uitzending een beetje anders was dan gepland. Roy van Buring, die uh, ook zijn zegje gedaan heeft. Natuurlijk Peter, onze gast. Nogmaals, hartelijk dank. Onze volgende uitzending is op 22 januari 2012, ook weer s avonds van 7 tot 9. We hebben dan Carme de Haan in onze uitzending. En zij gaat het hebben over spirituele communicatie. Nou, Carme ken ik al jaren. Uh, ja, uit de tijd nog dat ze bij Sauna van Egmond. Ja, het dat ken ik onderdeed. ook van. Ja, ja. En het leuke is van Carmen, uh, als je echt kijkt van wie is nou in de regio uh, degene die het meest succesvol is op, zeggen, op het gebied van spiritualiteit, maar ook op het gebied van communicatie, ja. dan is dat eigenlijk Carmen de Haan. Dus ik ben ontzettend blij dat ik er uh, naar de uitzending heb kunnen krijgen en uh, dat, dat ze nu gewoon eens een keer ook uh, hier voor de radio het kon doen. Dus het wordt echt een hele leuke, leuke uitzending. Nou, en die uitzending gaat gepresenteerd worden door Richard, we hebben ja. net uh, gesproken, Richard Buitenhek. Tot dan wordt deze uitzending om... Uh,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 Wanneer u op de hoogte wilt blijven van leuke activiteiten in de buurt, kijk dan op onze agenda. Ook weer op www.inspiratieradio.nl Heeft u een activiteit te melden op het gebied van bewustzijn, zelfontwikkeling en spiritualiteit? wilt u dat dan ook gerust naar de agenda. Na het nieuws gaan we luisteren naar de New Age muziek van Peaceful Radio, samengesteld en gepresenteerd door Benno Veugen. Ik ben Herman Harms, samen met Richard Buiteneck.